De Europese Unie en Groot-Brittannië hebben de Kenianen opgeroepen rustig te blijven nu de uitslag van de presidentsverkiezingen van maandag uitblijft. De kiescommissie heeft de bekendmaking van de uitslag uitgesteld tot vrijdag. Nog niet de helft van de stemmen is geteld. Het uitstel leidt tot toenemende spanningen. De Venezolaanse politicus Henrique Capriles is opnieuw presidentskandidaat, namens de gezamenlijke oppositiepartij. Hij zal het binnen 30 dagen opnemen tegen de opvolger van de overleden Hugo Chávez, waarnemend president Maduro. Bij de presidentsverkiezingen in oktober nam Capriles het op tegen Chavez, maar bleef toen steken op iets minder dan de helft van de stemmen. Tijdens de campagne voor die verkiezingen... beloofde Capriles een harde aanpak van de corruptie in Venezuela. In de Verenigde Staten is de man gearresteerd... die zondag in New York een hoogzwangere vrouw en haar man zou hebben doodgereden. De man van 44 werd opgepakt in een supermarkt in Pennsylvania.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 Het weer, kans op regen. Bij een maximum temperatuur van 9 graden. De komende dagen frisser, meer regen en kans op sneeuw. Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio 1-journaal. Met Marcel Oosten. Het is donderdag 7 maart. Goedemorgen. Problemen met het vervuilde veevoeder worden groter. Het voer wordt op grote schaal teruggehaald. Praat praten vanochtend over met de directeur van de brancheorganisatie van diervoederbedrijven... en met de voorzitter van het comité van graanhandelaren. Correspondent Sander van Horen heeft zo het laatste nieuws... over de gijzeling van 21 VN-militairen op de Golanhoogvlakte. een groep ouders probeert via de rechter te voorkomen... dat een zesjarig jongetje bij hun kinderen op school komt. Oudwielin-renner Mikael Rasmussen... die verschijnt ook in de rechtszaal in zijn zaak tegen de Rabo. Bankploeg. Een politieagent in Gelderland raakte zijn dienstwapen kwijt... en vrachtwagenchauffeurs die raken ook wel eens wat kwijt, Mariano Remmers. Ja, bijvoorbeeld een complete lading en het wordt steeds brutaler. Daarom staan die vrachtwagenchauffeurs vaak kop aan kont geparkeerd... langs de snelweg, dicht bij elkaar. Dat is veiliger. Dat doen ze onder andere bij een truggersrestaurant langs de A16... wat dan ook zo mooi de Gouden Leeuw heet. En muziek hebben we ook vanochtend, om te beginnen, de Stereofonics. Zes minuten over zes. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ik ga u bijpraten over het afgelopen, uh, afgelopen uur het nieuws. Wat er heeft plaatsgevonden, ga ik alleen doen. Lara heeft een paar dagen vrij. Heeft prettige dagen. In de Verenigde Staten, want die wisten wel degelijk dat in geheime gevangenissen in Irak opstandelingen werden gemarteld, schrijft The Guardian. De krant heeft onderzoek gedaan naar vermeende martelcentra. En zeker twee hoge militairen in Irak waren erbij betrokken. Twee journalisten die de kolonels Steele en Kaufman wel eens spraken, bevestigen dat. We in een room in de bibliotheek interviewing Stila en ik zie bloed overal, je weet. There were these terrible screams. There was somebody shouting Allah, Allah, Allah, but it wasn't, you know, kind of religious ecstasy or something like that. These were these were screams of, of pain and terror. En Steele en Kaufman zouden in persoonlijk contact hebben gestaan met de generaal's Petraeus en minister Rumsfeld van defensie. Maar die laatste hield altijd vol niets van martelingen in Irak te weten. I'm not going to get into speculation like that. What what do you're talking about? Our unverified to my knowledge at least unverified comments. I data from the field that I could comment on in Ja, dat kan nu op zijn minst in twijfel worden getrokken. Volgens The Guardian wilden de twee militairen die inmiddels gepensioneerd zijn niet reageren op de zaak. Het Venezolaanse volk kan afscheid gaan nemen van Hugo Chavez. Gisteren werd de overleden president opgebaard... in de militaire academie van Caracas. Zijn dochters kwamen gisteren als een van de eerste afscheid nemen. Rosa Inés en zijn nieta, Gabriela Rivero. Veel emoties in Caracas, maar niet overal in de hoofdstad wordt gerouwd... ontdekte correspondent Dick Draaien. Als je de rest van Caracas bekijkt, waar ik in de rond heb gereden... dan zie je dat de, de rouw toch al wat minder is... en dat het leven eigenlijk gewoon doorgaat. De meeste mensen zijn wel bezorgd over wat er gebeuren gaat na de begrafenis van Chavez. Maar op dit moment houden ze zich rustig. Het is dus echt een serene rust. Want een chauffeur zei tegen mij: Het lijkt hier wel zondag vandaag. De Venezolanen kunnen vandaag nog afscheid nemen van Chavez. Morgen wordt hij begraven. Premier Rutte was gisteravond bij zijn VVD-achterban. En daar had hij het opnieuw niet makkelijk.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 Rutte had al wel eens gezegd dat hij als onderhandelaar bij de formatie een fout had gemaakt... maar zo fel had hij zich nog niet over de start van het kabinet uitgesproken. Straks wordt u trouwens van Wilma Borgman meer over die VVD-bijeenkomst van gisteravond. Onder het personeel van het ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede... is onrust ontstaan over het besluit om abortussen toe te staan... als bij een foetus het syndroom van Down wordt geconstateerd. Zo'n 300 medewerkers vragen de directie in een brandbrief... om dat besluit te heroverwegen. Het reformatorische vakbond, waarbij de meeste verplegers zijn aangesloten... is geschrokken. Ik denk dat, uh, dat je zou moeten zeggen dat het ze heel diep raakt... en dat ze erg bezorgd zijn, ook over de toekomst van het ziekenhuis... als het gaat over medisch-ethische zaken... Christelijk ziekenhuis besloot eind vorig jaar om de regels te veranderen. Daarvoor werden vrouwen doorverwezen naar andere ziekenhuizen als ze een abortus wilden. Het ziekenhuis dat het bij, zegt dat het bij het besluit blijft. En deze man is overleden. wereldberoemde lick is dat uit Go Home. En u hoort Elvin Lee, gitarist van Ten Years After. Met die band stond hij in 1969 op het Woodstock Festival. Daarvan was dus ook dit fragment dat u, dat u nog steeds hoort op de achtergrond. Lee bracht in zijn carrière meer dan 20 albums uit. Laatste vorig jaar nog. Hij overleed op 68-jarige leeftijd aan de compilaties van een operatie. Eerste blik in de kranten leert dat uh, ze niet eenduidig zijn over het nieuws. Ze hebben allemaal ongeveer wat anders. Trouw opent met investeren in innovatie is de oplossing... Dat zeggen deskundigen. Om uit de crisis te komen moet Nederland doen waar het goed in is. En dat is innovatie, duurzaamheid en kennis-economie. Daar zit volgens deskundigen dus de oplossing. Volkskrant opent met verzet tegen de lijst van CITO-scores. School moet je niet alleen afrekenen op de toets. Vinden schoolbesturen en de Tweede Kamer. Een openbare lijst zouden moeten komen met alle scores van de CITO-toets. En deskundigen vrezen dat ouders hun kind ten koste van het kost... op een school met een hoog gemiddelde willen krijgen. CDA dan opent met uh, de kop zorgfraude aan de beurt. De Nederlandse zorgautoriteit gaat ziekenhuizen confronteren... met meldingen over te hoge declaraties. En gaat hard ingrijpen wanneer zaken niet blijken te kloppen. En het AD ten slotte heeft alweer een andere opening. De Nederlanders claimen veel meer kleine schades door de crisis. Miljoenen euro's extra zijn de verzekeringsmaatschappijen eraan kwijt. En dan gaat het om kleine zaken zoals het verliezen van een zonnebril. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1 journaal. Met Marcel Ooster. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal Dotan hoorde u met Hard of Stone. Ga ik naar Mino Rimmers. Mino scharrelt een beetje aan de achterkanten van vrachtwagens rond. Niet al te opvallend, hoop ik. Nee. Ja, de, de, de her en der knorren, de motoren al. Van de vrachtwagens op een behoorlijk groot verkeerde rij langs de A16. Als je van Rotterdam naar Breda rijdt, kom je langs de Gouden Leeuw, bekende stopplaats voor het terugverschilde. Met internationale nummerborden, de, de nodige Polen, Duitsers. Ja, uh, waarom staan we hier? Omdat er gisteren een filmpje op internet verscheen en ook te zien was bij de Duitse RTL. Een filmpje gemaakt met een infraroodcamera vanuit een politiehelikopter. Ik geloof dat het in Roemenië zich afspeelt. Of het zijn in ieder geval Roemenen, Wat gebeurt er? Je ziet een vrachtwagen rijden op een provinciale weg. En daar gaat Paul achter een personenauto rijden. Daar klimt iemand uit het dagraam van die personenauto. Klimt al rijdend over de motorkap. En begint dan te morrelen aan de achterkant van die vrachtauto. Die wordt opengemaakt. En op die manier worden er dus allerlei goederen uit die vrachtwagen gehaald. Het gebeurt vooral bij gesloten vrachtwagens... van bijvoorbeeld pakketservicediensten als DHL bijvoorbeeld. En het gaat de daders om de doosje. ...met daarin de tablets, de laptops en natuurlijk de mobiele telefoons. Dat zijn kleine doosjes, die wegen niet zo zwaar. En dat kun je dus rijdend achteruit en auto. Het is natuurlijk heel brutaal, maar we kennen het al langer... Hè? ...dat uh, lading uh, wordt weggehaald bij vrachtwagenchauffeurs ...die stilstaan langs de snelweg op zo'n parkeerterrein. Dan wordt het doek opengesneden. Nou, daar hebben we al maatregelen ook op langs de A73 in Nederland... Maar ook de A67, daar zijn voortaan bewaakte parkeerplaatsen. Daar moeten chauffeurs ook geld voor betalen. Daar staan camera's, daar komt de politie vaker langs. Soms staat er ook een hek omheen. Maar in het buitenland loopt het ook nog steeds de spuigaten uit, zeggen de truckchauffeurs. Hè? Dat ze bedreigd worden dat er gas in de cabine wordt gespoten zelfs. Allemaal maar om de lading te pakken te krijgen. Soms wordt de complete trailer afgehaakt en achter een andere vrachtauto gehangen. Uh, nou, dit spectaculaire filmpje, dan zou je denken, ja, dat is in het buitenland gebeurd. Die Roemenen zijn het uiteindelijk ook gepakt. Maar op de A73 is dit ook al gebeurd, schijnbaar. In Nederland, één keer. Dus rijend achter een vrachtauto en dan jonglerend zo de lading achteruit een auto gaan, uh, gaan peuteren. Daarover gaan we het hebben, met de truckchauffeurs, met de brancheorganisatie. Maar het zorgt er ook voor dat er steeds minder jongeren zin hebben in dit vak. Daar gaan we het deze ochtend ook over hebben. Nou, we hebben nu de Mino en dat filmpje dat laten we natuurlijk ook nog wel even zien. Ik heb het ook gezien, het ziet er inderdaad zeer spectaculair en brutaal uit. Mino-remmers, we horen van je bij de vrachtwagenchauffeurs. In het Nederlandse dames-turnen duiken er steeds weer nieuwe verhalen op van oud-turnsters die vertellen over verschrikkelijke ervaringen met hun trainers. Schelden, agressie, verbaal en fysiek geweld ook. Een scheve machtsverhouding tussen trainers en jonge kinderen. Verslaggever Edwin Cornelissen vroeg zich af hoe zoiets kan gebeuren.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 De Amerikanen verloren die strijd de laatste keer... toen ook orkaan Sandy voorbij kwam. Bij New York, in een gemeente als Hoboken, die zwaar werd getroffen... voelen ze zich nu vooral weerloos. Het water in Hoboken. Nu klotst het weer, netjes tegen de kade. Maar tijdens Sandy was dat wel anders. Toen ging het eroverheen. overheen. Twee jonge dames op Newark Street... No power for 10 days. Geen elektriciteit voor 10 dagen. Was u niet verbaasd over zo'n ramp dat dat kon gebeuren op een plek als deze? Yeah, once every uh, X number of years it happens and we happen to live through it. We moeten er maar doorheen zien te komen. Wat zou er tegen gedaan kunnen worden? I don't think anything can be done, and I don't think anything should be done. Nee, ik denk niet dat er iets aan te doen is. I, was, I had to leave town. I was evacuated for a while. So... Jonge vrouw, beetje gehaast. Ja, ik werd geëvacueerd. Ik moest geëvacueerd worden. Toen ik terugkwam, mijn appartement was best oké, okay, maar aan het gebouw is veel schade, wordt nog steeds hersteld. Tragedies all over the world, you know, tsunamis and all kinds of things that will take place, so I'm really not sure what can be done. Tragedies die komen er eenmaal voor, tsunamis, noem maar op. Ik kom uit Nederland, wij beschermen ons tegen het water. Kunnen jullie toch ook? Mijn dad is van Zwolle. <laughs> Your dad is van Zwolle? Ja, yes. <laughs> Ja, um, yeah, I, I really don't know why. It's not my area of expertise. Maar nee, geen idee eigenlijk. Het is niet echt mijn expertise. Het fenomeen dat je je tegen water kunt beschermen... dat is hier toch niet helemaal doorgedrongen in Hoboken. Minister er is een memorandum ondertekend. Waar gaat dat precies over? Dat Amerika en Nederland gaan samenwerken op het gebied van aanpak van waterproblematiek. En dat is niet alleen maar hoe bescherm je het tegen het wassende water. Want hier is natuurlijk net de ramp met Sandy geweest. Maar het gaat ook over hoe ga je nou eigenlijk je stad opnieuw inrichten en je staat opnieuw inrichten. Zodat je ook wat beter bestendig bent voor de toekomst tegen overstromingen. En wat kan Nederland daarvoor zinnig advies geven? Nou, we hebben natuurlijk ontzettend veel ervaring. We hebben eeuwenlange ervaring hoe wij ons beschermen tegen overstromingen. Maar wij zijn ook uh, veel meer bezig dan uh, de Amerikanen met uh, hoe richten ons land nou zodanig in dat als er wat gebeurt, dat we dan ook uh, de, de overstromingen minder effect hebben. En daar zijn ze heel erg in geïnteresseerd. Minister Schultz met haar hoogste ambtenaar praat met de burgemeester van Hoboken. Dan Zimmer, een vrouw. I was just in a meeting where I was told, well, you know, it could take 10 to 20 years. And that's just not, that's not acceptable. I mean, I, I it, it's got to be faster than that. And we need to figure out a way. Het gebeurt ieder jaar weer dat we een storm hebben, dat we een overstroming hebben. En ieder jaar klop ik dan weer aan bij de gouverneur dat ik hulp nodig heb. Er moet echt iets gebeuren. Um, really appreciate this opportunity to uh, speak with the minister. And... I'm uh, glad they're here. U heeft de Amerikanen gehoord, met ze gesproken. Is het denkbaar, een, een delta werken voor New York, zoals we dat in Zeeland hebben? Wat wij zojuist proberen aan te raden... is probeer nou niet alleen maar in een harde uh, zeewering te denken... maar probeer een combinatie te maken. Dus in het buitengebied kan je heel goed denken aan zo'n harde zeewering... zoals wij dat ook in Zeeland uh, kennen. Maar als je natuurlijk kijkt naar uh, Lower Manhattan... waar de overstromingen ook waren... Ja, dan moet je toch ook veel meer gaan kijken... naar hoe bouw ik mijn gebouwen zodanig dat het water tot een bepaalde hoogte kan komen... zonder dat meteen al mijn eh, noodaggregaten onder water staan... of mijn hele energievoorziening plat ligt. En eh, dat zijn de dingen waar ze aan moeten gaan werken. Ondertussen dus minister Schult van Infrastructuur en Milieu... over de strijd tegen het water aan de oostkust van de Verenigde Staten. Wessel de Jong spreekt met haar. Het NLS Radio 1 Journaal. In de Champions League heeft Paris Saint-Germain de kwartfinale bereikt. Fransen speelden 1-1 tegen Valencia. Paris Saint-Germain had het eerste duel met 2-1 gewonnen... dus het gelijkspel was voldoende. Verslaggever Bas Tichelen. Het was niet veel, uh, het was niet goed, het was eigenlijk ook niet leuk. Het leek natuurlijk op voorhand al beslist... na die zegen van de Fransen in de eerste wedstrijd in Spanje. En hoewel Valencia het echt geprobeerd heeft... kon de ploeg niet genoeg kracht ontwikkelen om Paris Saint-Germain omver te duwen... Wel hebben de Fransen even gewankeld, zeker toen ze op achterstand kwamen... maar dat duurde allemaal niet lang. Het was uiteindelijk een 0-0-wedstrijd die vergat om in 0-0 te eindigen... en waarin de toeschouwers, behalve dan wanneer ze fans zijn van Paris Saint-Germain... omdat die ploeg zich plaatst, zich vermoedelijk over een jaar niets meer kunnen herinneren. Er gebeurde weinig voor beide doelen. Het was niet spannend, het was niet goed, het was niet leuk. De Fransen gaan door en de Spanjaarden liggen eruit. Voor Gregory van de Wiel was de wedstrijd wel leuk. Hij moest bij Paris Saint-Germain snel al invallen. Ja, het was voor mij ook verrassend. Uh, ik moest koud het veld in ineens in de eerste helft. Maar uh, ja, toch mooi dat ik deze wedstrijd kan spelen. Ik ben, uh, ik ben gewend om altijd te spelen eigenlijk. En uh, dit is nieuw voor mij, maar het is ook weer een leermoment denk ik voor mij... om uh, ja, in deze situatie gewoon rustig te blijven. Wedstrijd tussen Juventus en Celtic eindigde in 2-0. Twee weken geleden won Juventus al met 3-0. Italianen zijn dus net als Paris Saint-Germain zeker van de kwartfinale van de Champions League. En het is windsurfer Dorian van Rijsselbergen niet gelukt... om na zijn Olympische titel ook de wereldtitel te pakken in de RSX-klasse. Hij won dan nog wel de afsluitende medal race in Brazilië... maar dat was niet genoeg voor de gouden plak. De Brit Nick Dempsey eindigde in de beslissende wedstrijd als tweede... en behield daardoor de voorsprong op van Rijsselbergen. Het is fijn om, uh, om het af te sluiten met een, met een eerste plaats en, uh, Het zag er eventjes naar uit dat het ook nog een beetje de goede kant op ging. Uh, Nick ging rond uh, de bovenboei, de eerste boei, als vijfde. Hij moest al zesde eindigen en ik als eerste... Dus, uh, ja, het mocht niet baten, wel een, wel een goede race gevaren. En gewoon uh, ja, blij. Radio 1, het NOS-journaal. Het is half zeven, hier is Dorot Megens. Goedemorgen. De Venezolaanse politicus Enrique Capriles is opnieuw presidentskandidaat namens de gezamenlijke oppositiepartijen. Zal het binnen dertig dagen opnemen tegen de opvolger van de overleden Hugo Chavez, waarnemend president Maduro.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 Premier Rutte vindt dat zijn tweede kabinet een rotstart heeft gehad. Hij zei dat op een VVD-bijeenkomst in Zeist... waar hij zijn achterban om begrip vroeg voor nieuwe bezuinigingen. Met de rotstart doelde Rutte op het plan met de inkomensafhankelijke zorgpremie. Dat plan, heeft het kabinet, dat plan moest het kabinet na zware kritiek vanuit de VVD-achterban laten vallen.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 Voor de verkeersinformatie naar de AWB Wijnand goedemorgen. goeiemorgen. Goeiemorgen. Het is nog rustig. Ja, zo is het. We zien wel de eerste dagelijkse video op de A7-hoorn richting Zaandam... tussen Purmerend en de afrit Weidewormer, drie kilometer. Bij ons heeft het altijd meegezeten. Een fijn huis. We kunnen op vakantie. En dat wil ik ook voor mijn kinderen. Financieel zouden we best kunnen helpen, maar ja, neem onze koen. Die ligt nu in scheiding.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 Zonnepanelen, voordelig en makkelijk geregeld. Schrijf u nu in op zonzoekdak.nl minuten over half zeven. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het kabinet wil dat wilde dieren uit het circus verdwijnen. PvdA-kamerlid Jan Vos zegt dat dat een onzinnig idee is. Wordt u zo meer over. We gaan eerst naar Venezuela. Want duizenden Venezuelen hebben de kist met het lichaam van Hugo Chavez van het ziekenhuis naar de militaire academie begeleid. En daar blijft hij opgebaard liggen tot morgen, de dag van de begrafenis. In het land geldt een periode van zeven dagen nationale rouw. Oppositie heeft ondertussen Henrique Capriles naar voren geschoven als kandidaat voor de presidentsverkiezingen. Die binnen een maand moeten worden gehouden. U hoorde dat Capriles voor, verloor eerder in oktober nog die verkiezingen van Chavez. Nu aan de telefoon, Dick Draaier in Caracas, hoofdstad van Venezuela. Dick, goedenavond voor jou. Hoe is het daar nu, ruim een dag na het overlijden van Chavez?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 Maar zijn daar ook niet zeker van. Ja, nou, wij zeiden het al. De oppositie hier schuift Capriles naar voren als kandidaat... voor de presidentsverkiezingen. Binnen een maand moeten die worden gehouden. Um, tegen wie moet hij nou eigenlijk gaan opnemen? Nou ja, dat is de, de beoogde...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 Nou ja, in ieder geval, als je dicht in, de, in, in het hart van de stad komt... daar waar hij opgebaard ligt, daar zijn de straten rood gekleurd... van de, van de aanhangers van Chavis. En, en uiteraard merk je in het normale leven dat heel veel winkels zijn dicht. Er is een drooglegging, er is geen druppel alcohol te krijgen in de stad. Zelfs niet op de illegale plekjes waar ik geprobeerd heb te kijken. Het vuilnis ligt nog op straat, wordt niet opgeruimd. De scholen zijn dicht. Dus ja, je merkt aan alle kanten dat er iets aan de hand is. En je merkt het ook.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 En daar houdt ook Ari Lammers van de Nederlandse circussen zich aan vast. Ik ontdek gewoon bij de Kamerleden en bij de VVD... en bij de Partij van de Arbeid een toenemend begrip voor ons standpunt. Maar mocht dat verbod er dan toch komen... dan vechten de circussen dat aan tot aan de hoogste Europese rechter. Het is tien over half zeven u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. De Beatles komen terug in blokker. Eh, in was, weliswaar, maar toch. In 1964 waren ze er voor het eerst, in het echt. En ik ben al straks met de man die ze toen voor dat enige concert naar Nederland haalde. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. Het gaat Feyenoord voor de wind. Het kan zijn dat de komst van technisch directeur Martin van Geel daarmee te maken heeft. Bij zijn komst stond Feyenoord tiende en was de financiële situatie niet al te best... Nu, twee jaar later, staat Feyenoord derde. Zitten er zeven spelers uit Rotterdam bij de voorlopige selectie van het Nederlands elftal. En heeft de stadionclub een langdurig contract met hoofdsponsor Opel getekend. Vorig seizoen werd de voorronde van de Champions League gehaald. En Van Geel ziet wel parallellen met dat seizoen. Eigenlijk wel, maar het is toch wel weer iets anders. Vorig jaar verwachtte eigenlijk helemaal niemand iets van Feyenoord. Je was het jaar ervoor tiende geworden, je raakt je beste spelers kwijt.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 Voor de verkeersinformatie naar de ANWB, Wijnand goedemorgen. Goedemorgen. we zien de eerste korte dagelijkse files op de A7... naar Amsterdam bij Purmerend en op de A28 naar Utrecht bij Amersfoort. Maar goed, lang zijn ze nog niet, maar wat niet is, kan nog komen. Wat verwacht je ervan voor vanochtend? Ja, een vrij normale ochtendspits die start altijd wat later op donderdagochtend... vergeleken met de andere dagen, zo'n 150 kilometer rond half negen. Na de spits begint de watersportbeurs Hiswa in de Rai... misschien daardoor wat extra drukte op de A10 Zuid dank aan, dankjewel. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1 Journal. Jovanka, hoor u. On my way. Dat zijn de vrachtwagenchauffeurs. Bij Maino Remmers gelukkig nog niet. Myno, want dan kun je nog even met ze praten. Zeker. Moet de eerste, de eerste broodjes en de koffie zitten er al in. Er zijn er al een heleboel, er zijn er al een heleboel weg. Ja, we hebben ondertussen zitten we gebogen over een filmpje op YouTube. Spectaculair, hè? Ja, heel erg spectaculair. Ja. Ik, weet, Is, ik weet niet wat ik zie. Nee, het kwam gisteren bij RTL. Duits RTL liet het zien. Het staat ook op de NOS-site inmiddels. Um, uh, ja, hoe gaat het in zijn werk? Ze gaan eigenlijk achter een truck rijden, de, de, de, de dieven. En, en stelen zo, uit, al rijdend, uit een vrachtwagen. Ja, het is onvoorstelbaar dat uh, dat ook allemaal nog kan. En dat ze durven, die mensen. Want uh, ja, als je zelf al het een en ander meegemaakt met, hebt met stelen... En, en heb je dat ook al? Heb ik ook al, ja. ja wat ja. hebben ze dan gedaan? Gas in mijn auto gespoten. Gas in uw auto in, gespoten? In de cabine, ja, ja. ja. ja. En dan word je smorgens wakker gemaakt door meneer agent. Omdat ik een verklaring wilde afleggen dat, uh, dat ingebroken was bij me. Terwijl dat je van niets weet. Dus u stond stil op een parkeerterrein? Ja, ja in België, in Namen. En hoe kunnen ze dan gas naar binnen? Spu raampje staat open voor een beetje ja, frisse raam, lucht. Ja, ja, ja, ja, raampje staat open. Ja. En wat spuiten ze dan voor gas naar binnen? Het is, ja, ik weet niet. Er zijn spuitbusjes met gas. Ze had flinke koppijn. Nou, ja, <laughs> en, en goed ziek ook, ja, de hele dag. En wat hebben ze weggehaald? Niets. Niks? Nee, nee want ik had, uh, buiten mijn gewone slot had ik ook nog pensloten erop zitten. Die waren wij verplicht omdat we kleding vervoerden. En dat, uh, dat is, dat, de deur zat helemaal krom in de sponning. Daar hebben ze met een soort koevoet of zo tussen gezeten, maar uh, niks in de nee. hart gehad. Nee. Nee. Hoofdpijn en een kromme deur, ja. ja. Nou goed, dit is heel spectaculair. Klaas de Waard is hier ook, voorzitter van de vereniging Eigen Rijders. Dit is ook in Nederland al gebeurd, hè? Ja, dit is een onvoorstelbare zaak. In Nederland hebben we het gehad. Uh, we hebben in Duitsland 50 gevallen waar al 250.000 euro stond. Al rijden, dus achter een vrachtauto. J Jullie zien dat niet, hè? Direct achter de vrachtauto? Nee, nee als ze zo, zo kort achterrijden, dan zie je er helemaal niets van. Nee. En dan zo dus pakjes overhevelen, al rijdend op de snelweg. Ja, het is, uh, ik heb uh, ergens respect voor de mensen die dat durven op een motorkap. Maar als je kijkt, dat is de Romeinse politie. Die heeft dus een filmpje erover van gemaakt. Dus ja, nou, dat zien we nou, hè, uit een politiehelikopter is gefilmd. Die daders zijn gelukkig gepakt. Maar in Italië heb ik nu ook berichten binnengekregen... dat deze methode ook in Italië gebruikt wordt. Ja, het is uh, onvoorstelbaar. Terwijl we hier alleen nog in Nederland... als er tussen de 450 en de 500 miljoen per jaar... gestolen wordt uit vrachtwagens vandaan. Ja, er is die weer. We kijken nu even naar het filmpje. Ja, het is ongelooflijk. Wat kun je er tegen doen? Het enige wat de chauffeur, als hij het al merkt... of ik zeg ook tegen het publiek... als u een pick-up achter in het donker tegen de vrachtwagen aangedrukt ziet waarschuwde de chauffeur. Die kan de alarmlichten aandoen. Gelijk 112 bellen. Ja. En zijn snelheid vertragen tot 60 kilometer per uur. Ja, meteen eventjes op de rem trappen. Hè? Dan is het zo afgelopen achter je. Ja dan, is zeker, ja, dan hoop ik maar ook dat hij er goed vast onder zit. Dan kunnen ze ook niet meer wegkomen. Nee, dan kunnen ze ook niet meer wegkomen. Goed, We gaan het straks nog even hebben over maatregelen. Want hier in Nederland zijn ook al bewaakte parkeerterreinen. Maar ja, het zorgt er blijkbaar voor dat de dieven steeds brutaler worden. nog Remmers bij de truckstop vanochtend. We gaan terug naar 6 juni 1964. Toen waren ze er voor het laatst. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Jimmy Nicol... werden met oorverscheurend gejuich en gegil begroet. Uit het repertoire dat de Beatles tijdens dit optreden in blokken lieten horen... volgt nu een song waarin de heren McCartney en Lennon meedelen... dat ze nooit met een ander zullen dansen. Authentiek en ze zijn weer terug hoor de Beatles. Ze zijn weer in Blokker. Zij het in was. Bekende beeld van de vier Beatles die een zebrapad oversteken, de hoes van het album Abbey Road, maar dan levensgroot met wasse beelden. Madame Tousso liet de beelden maken. En voor eerst zijn ze nu ook in Nederland te zien. Piet Mens uit Blokker. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Nou, ik ik wil in Alkmaar, maar dat maakt niks uit oh, natuurlijk. Ja. Ik heb het meegemaakt. Maar toen, had u, toen had u connecties met Blokker hè? en de Beatles naar Blokker halen. Daar was u deels verantwoordelijk voor. Daar was ik deels verantwoordelijk voor. Ik, ik was dat. een rechterhand van Ben Essing, de burgemeesterzoon uit de Blokker. Die een groot theaterbureau had. En die haalde met Dick van Gelder, een bekende impresario in Nederland, de Beatles naar Nederland. Ja. En u was liefhebber natuurlijk van de muziek. Ja, uiteraard. Ja. Dus u ging naar Schiphol om ze ook af te halen. Nou, dat is overdreven, want oh. uh, de, wij hadden bij Essing... Uh, Essing was een hele briljante uh, organisator en bijna een advocaat... maar die had eigenlijk niets met showbusiness. Huh? Dus hij liet de hele gebeuren van Schiphol en de grachten... en uh, noem maar op, liet hij over een dik Vergelder. Ja, maar u, u hoorde daar natuurlijk van. U zag dat natuurlijk en dacht van, nou, dat kon wel eens groot worden. Ja, maar natuurlijk, we waren daar natuurlijk helemaal gek van... omdat Lokker ieder jaar een groot festival organiseerde met Nana Muscoorie en met Louis Armstrong... En allemaal voor de katholieke jongeren jongerenopbrengst voor de gemeente Blokker. Dus u was het ook wel gewend grote artiesten daar te krijgen. Hoe was het georganiseerd en met beveiliging en zo? Nou, dat hadden we helemaal niet nodig. Want je weet, Noord-Hollanders zijn uh, nuchter. Dus er kwamen uh, zes uh, plaatselijke politieagenten... Met grote handen en dingen. En er stonden tien hekken zeg maar, voor het podium. En dat was het hele, was het hele geval. Er is geen klap uh, of niks gebeurd. Nee. Ja, en dat was anders met de Rolling Stones die ik ook meemaakte in de Koerhuis. Ja, dat dan ging niet in. goed, hè? Daar gooiden ze je. Dus een flesje voor je hoofd, zeg maar. Ja, precies. Maar goed, de agenten met grote handen. Ja, dan uh, voorkom je dat wel. Hoe, hoe, hoe was dat eigenlijk bij de Beatles? Waren ze een beetje benaderbaar? Nou, dat, dat, zijn, dat zijn ze nooit natuurlijk. Ze komen in vier limousines uh, aangereden. En uh, wij hadden het plaatselijke kantoor van de veiling, uh, directeur zeg maar, uh, nee, met een tafel en uh, wat koffie. En dan worden ze ingeloodst. En tien minuten voordat ze het podium opgaan. dan worden ze nou ja, zeg maar het podium begeleid. Ja, zegt die was er bijna. Ja, die jongens die waren gewoon aardig. Maar ja, wat, wat, wat, wat moet je er verder mee? Als je zegt natuurlijk van. Uh, je gaat niet als organisator zeggen. mag ik met je op de foto? Nee. Precies. Maar ze zijn daar gewoon gebleven van smiddags. tot s'avonds elf uur. op een broodje kaas en lever. wat in de plaatselijke snackbar werd gehaald. Want we hadden een diner voorzorg georganiseerd in een goed hotel in Edam. Maar de heren die vonden het lekker om uh, lekker rustig met de benen op tafel te blijven zitten. Ja. Nou, nog even die wassenbeelden, hè? Want blijven die nou in blokken? Of is dat alleen maar om nee, te onthullen? Nee, nee, nee. Uh, ja, ik heb niet, weinig te maken natuurlijk met die wassenbeelden, Maar die wassenbeelden worden getoond. En dan gaan ze naar Amsterdam naar het... Uh, ja, ik heb het vannacht nog gereputeerd. Toen heet het ook weer wasse beeldmuseum. <lacht> in Bartam-Tussauds. Goed no. meneer mens, Veel plezier dan nogmaals. Ja, we gaan om 11 uur gaan we ze onthullen. Goed. Dus ik ben uh, gaan douchen. Veel plezier. Dank, Dank meneer. Meneer. Hij doet maken. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Met Jeroen Jipke <laughs> Sorry. <laughs> um, de ochtendkranten die het exclusieve interview met Michael Bogert gisteren niet hadden... hebben de oudrenner vandaag alsnog op de voorpagina staan. De Volkskrant plaatst acht portretten van Bogert met daarboven de kop gezicht van een dopingzondaar. Volgens de AD Sportwereld is het peloton de onthullingen kotsbeu. De krant heeft nog gesproken met Erik Dekker. Hij was jarenlang met Bogert het, het uithangbord van de Raboploeg. En hij zegt alleen als je goed nadenkt dan snap je het wel. En ik ga het nog wel een keertje uitleggen ook. Basisscholen voelen er niets voor dat er een openbare lijst komt met erop de scores van de CITO-toets. Ze vrezen dat ouders hun kind kosten wat het kost op een school met een hoge gemiddelde score willen plaatsen. En het sociale akkoord is uit, innovatie is in. Trouw heeft ruim 20 topmensen uit onder andere het bedrijfsleven en wetenschap geïnterviewd over wat Nederland moet doen om uit de crisis te komen. Innovatie, duurzaamheid, kennis-economie, dat zijn de sleutelbegrippen. En volgens de Telegraaf kunnen ziekenhuizen die te hoge rekeningen uitschrijven hun borst nat maken. De Nederlandse zorgautoriteit gaat ziekenhuizen confronteren met meldingen over te hoge